1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met de directeur van het nieuwe festival. Welcome to the Village, Bianca Pander heet ze. Nu eerst het, het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, Spaanse premier Rajoy bezoekt plaats van treinramp. Bulgaren fraudeerden voor miljoenen met toeslagen. En twee arrestaties voor plofkraak Nieuwe Gein. Vanmiddag flinke zonnige periode, slechts lokaal kan er enkele bui vallen. Vooral in het zuiden en het wordt 26 tot 28 graden. Morgen is wat zon, maar al snel neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Het wordt 27 tot 29 graden en ook de dagen daarna blijft het broeierig warm. De Spaanse premier Rajoy heeft een bezoek gebracht aan de plek van de treinramp. De trein ontspoorde gisteravond bij de Spaanse stad Santiago de Compostela. Tenminste 78 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Spanje-correspondent Robert Boschart. Robert, wat heeft Rajoy daar gedaan? Heeft hij een bezoek gebracht aan de meeste gewonden, aan het grootste deel van de 148 gewonden. Van wie er overigens op dit ogenblik nog steeds vijf in coma verkeren. Dus uiteindelijk is de kans groot dat het dodencijfer boven de 80 komt te liggen. Dat zou dit de zwaarste, de eerste treinramp in de hele Spaanse geschiedenis maken. Nou, wat Rajoy heeft verteld. Punt 1, dank. Heel veel dank aan alle helpers, aan alle vrijwilligers. Zelfs heeft hij nog. ...gedacht aan alle buitenlandse overheden die de Spaanse regering berichten hebben gestuurd van condolentie. Plus de premier heeft aangekondigd dat er op dit ogenblik twee onderzoeken lopen. Het ene is het onderzoek dat de gerichtelijke macht uitvoert, dat is helemaal onafhankelijk. Het andere is van de speciale eenheid van de Spaanse staatsspoorwegen die ongeluk onderzoekt, dus een deskundig onderzoek. Dan wordt er natuurlijk ook al gespeculeerd en wordt er eigenlijk ook best wel veel gezegd dat de machinist waarschijnlijk te hard heeft gereden. Kan hij daarvoor vervolgd worden? Zeker en dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren want dat man heeft zelf toegegeven dat hij meer dan dubbel de snelheid reed waarmee hij door deze beruchte bocht mocht gaan. Hij had daar niet meer dan 80 mogen rijden. Hij zat tussen de 180 en de 190. Maar uh, de leider van het deskundige onderzoek heeft nu al gezegd dat hij er zeker van is dat er niet één enkele oorzaak voor, voor deze ramp is. Dus hij geeft wel te verstaan dat ook het feit dat die bocht niet zo prima, niet zo goed verbouwd was, ook een factor kan zijn geweest. Dankjewel, correspondent Robert Borstgaard. Prostituees van het zandpad in Utrecht betogen voor het stadhuis. Ze zijn boos dat de rechter gisteren besloot dat de ramen gesloten moeten worden. Verslaggever Matthijs Holtrop is op het plein voor het stadhuis. Matthijs, hoe is het daar nu? De opkomst uh, lijkt enigszins tegen te vallen. De advocaat die, uh, die om 12 uur uh, het woord voerde namens de vrouwen, die had gerekend op toch zo'n 50 vrouwen. Nou, ik tel er ongeveer 10, dus hooguit 15. Dus dat lijkt een tegenvaller te zijn. Maar ze willen hier wel een, een punt maken. Het plan was om hier te gaan kamperen, een kampement te gaan inrichten. De tenten zijn meegenomen. Eigenlijk zijn alle spullen meegenomen. Maar de tenten zitten nog steeds in de zak. En die worden nog niet opgezet. En daarom vroeg ik net aan een van de dames wat ze vandaag precies gaan doen. Uh, we zijn van plan hier te werken natuurlijk. Want we hebben geen werkplek meer. Dit is wel een heel klein tentje. Ik ken hem. Dit is zo eentje die je uit kan gooien. Ja, maar ik ben ook een klein dametje. Dat is meer dan genoeg. Maar uw klanten zijn misschien niet zo klein. Maar goed, dat is een praktisch bezwaar. Hoeveel, hoeveel dames verwacht u nog? Hoeveel collega's? Uh, we hopen op uh, ronde 40-50. Maar het is nog vroegdag, dus uh, ik heb nog hoop. Nou, u heeft de telefoon in de hand. Misschien nog wat mensen mobiliseren? Ja, ik, als u uh, me toelaat, dan uh, ga ik weer verder. Ik zal u niet langer storen. Dank je. Heb je de tent meegenomen? Ja, die zijn die drie. En omdat wij heb geen verkeuring anders, uh, we gaan naar de gevangenis, so, we moeten ook een beetje normaal doen. Ja. Het is een beetje spelen van wat kan nog en wat kan niet, want je wil ja. wel je punt maken, maar je kan niet echt een camping beginnen. Wij moeten toch uh, even uh, laten zien en uh, we gaan gewoon door. We gaan niet ophouden. Ik zie daar ook bloemen liggen. Wat is daar het verhaal van? We zijn voor uh, mijn vrouw Wil posten. Zij Ze heeft uh, ons zo hartelijk geholpen. De advocaat die heeft namens jullie het woord gevoerd. Wat verwacht je ervan? Nou, Wij kunnen niet zoveel verwachten, maar hij moet gewoon zien wat het is in de handen. Wij willen gewoon ons bedrijf terug. Verslaggever Matthijs Holtrop was dat in gesprek met prostituees bij het stadhuis van Utrecht. Het bedrijf Fastnet mag van de rechter elektrische laadpalen gaan installeren achter benzinestations aan de snelweg. 26 zelfstandige benzinepomphouders hadden een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ze waren niet eens met het plan van Rijkswaterstaat om Fastnet een vergunning te geven voor het plaatsen van laadpalen. Daarmee kan een elektrische auto in 20 minuten weer 80 kilometer verder rijden. De pomphouders zeggen dat ze het exclusieve recht hebben voor de verkoop van brandstof langs de snelweg. Volgens hen is elektriciteit ook een brandstof, maar de rechter gaf hun daarin dus geen gelijk. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Drie verdachten hebben voor zeker 3,3 miljoen euro gefraudeerd met toeslagen. En dat bedrag kan nog oplopen. De verdachten vroegen op naam van Bulgaren, die ze tijdelijk naar Nederland haalden, zorg- en huurtoeslagen aan. Want zomaar gebleken tijdens een proforma-zitting. Deze Bulgare-fraude kostte de staatssecretaris Frans Wekers bijna zijn baan. directeur Robert Bas was bij de zitting. Robert Bas, hoe gingen ze te werk? Nou, ze vroegen gewoon via digitale formulieren bij de Belastingdienst allerlei huur- en toeslagfraudes. Eh, allemaal toeslagen aan. Bijvoorbeeld voor zorg, voor huur. En dat deden ze op naam van mensen die er tijdelijk naartoe waren gekomen. En dat werd vanaf één computer verstuurd. Er bleek vanmorgen bijvoorbeeld tijdens de zitting dat vanaf één computer van de een van de verdachten. zeker 1500 van dit soort eh, formulieren zijn verstuurd. Ja, de Belastingdienst heeft netjes uitbetaald. En zo zijn die miljoenen doorgesluist naar Bulgarije. 1500 aanvragen vanaf één computer. Dat zou toch moeten opvallen, zou je zeggen? Nou ja, je zou, uh, kijk, wat in ieder geval duidelijk is... dat het maar vanaf één IP-adres is gestuurd... dan zou je toch inderdaad denken dat de Belastingdienst... dat het dan een alarmbelletje gaat rinkelen. Uh, dat werd vandaag ook, daar zit ik ook wat duidelijk... Een van de advocaten bracht naar voren... dat eigenlijk dit soort fraudes al jarenlang bekend zijn... dat er al honderden onderzoeken zijn gedaan... naar dit soort fraudes. En dan zou je toch inderdaad gedacht hebben... van, misschien zijn ze bij de Belastingdienst wel een beetje voorzichtiger geworden. Maar nee hoor, deze, deze drie verdachten... en er is overigens nog een vierde, maar die is nog voortvluchtig... Uh, deze verdachten konden gewoon honderden aanvragen versturen. En het geld werd netjes overgemaakt door de Belastingdienst. En wat weet je over deze drie? Nou, twee van de drie verdachten dat zijn uh, Bulgaren van Turkse afkomst. De derde verdachte is zeg maar, een Rotterdam van Turkse afkomst. Uh, uh, nou ja, ze wonen nu al een poosje in Nederland. Die, die uh, Turkse Rotterdam is hier ook geboren. Die andere twee zijn hier toegekomen met hun gezin. Op een gegeven moment gaat dan het gerucht in, het, uh, in, de, in de gemeenschap van, dit is een manier om makkelijk geld te verdienen. En ja, dat gebeurt dan ook. En zonder enige problemen. En je zegt dus, er is nog een vierde verdachte. Maar die is dus nog niet aangehouden. Die is voortvluchtig. Het is nog voor het vluchtig. Het Openbaar Ministerie is naast er naar hem op zoek. Ze willen hem ook heel graag aanhouden. En, uh, uh, dat is met name ook belangrijk voor het onderzoek. Het onderzoek staat nog een beetje in de kinderschoenen, uh, laat het Openbaar Ministerie wel weten. Ze waren eigenlijk helemaal niet van plan in april om deze verdachten aan te houden die, die opgepakt zijn. Maar ja, het was een uitzending van brandpunten over deze fraude. Toen dachten ze van ja, dan gaan ze de benen nemen. Dus we moeten ze nu aanhouden. Maar uh, nou ja, er moeten nog heel veel mensen verhoord worden. Zoals je net al zei, het totale schadebedrag is nu al 3,3 miljoen. Maar dat zal dus nog verder kunnen gaan oplopen. Dankjewel Robert. Justitieredacteur Robert Bas. De politie heeft twee mannen van 22 opgepakt voor een plofkraak in Nieuwegein. In hun auto lagen spullen die bij een plofkraak gebruikt kunnen worden, zegt de politie. Die auto reed in de buurt waar de kraak was gepleegd. En de auto reed met verhoogde snelheid. En gezien de tijdstip, rond 5 uur in de ochtend, besloten collega's die auto te controleren. Gisteren werd in een winkelcentrum in Nieuwegein geprobeerd... een ING-geldautomaat op te blazen. Dat mislukte. De daders maakten geen geld buit. Wel ontstond er brand. Het winkelcentrum was urenlang dicht voor het publiek. De afgelopen week zijn er 147 geregistreerde gevallen van Mazelen bijgekomen. Meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En dat brengt het totaal aantal besmettingsgevallen sinds begin mei op 613. Vorige week kwamen er 145 nieuwe gevallen bij. De RIVM komt elke donderdag met nieuwe cijfers. De overheid is vanwege de epidemie met een extra vaccinatieronde begonnen... in gebieden waar weinig mensen zijn ingeënt. Het gaat om plekken waar veel bevindelijk gereformeerden wonen... die zich vanwege hun religie niet willen laten inenten. Krijgen we een hittegolf of niet? Dat was de vraag die vaak werd gesteld deze week. Vandaag moest het dan zover zijn en dus zaten in de beeld... een paar mensen koortsachtig naar de thermometer te kijken. Verslaggever Martijn van der Zander wachtte samen met de weerman van het KNMI... in spanning af of het kwik boven de benodigde 25 graden zou komen. Hallo, met Harry Geurts. 25 graden. Ja, precies bij het middaguur dus. Dankjewel. Nou, Harry, we hebben de hittegolf, hè? Ja, precies. Ja. Vandaag wisten we al dat we meer dan 25 zouden halen. Dus... Je dan nog, zit je dan inderdaad nog naar de meters te kijken en dat je, dat je ziet oplopen ja, dat het spannend is? Nou, spannend, het, ja. Het is altijd heel boeiend om het weer uh, actueel te volgen, want ja, er gebeurt altijd van alles. Vanmorgen kwam bijvoorbeeld een bui vanuit het zuidwesten over. Ja, als die bui hier wat langer blijft hangen of, of hier over, precies overheen komt, dan zakt die temperatuur en dan duurt het weer een tijdje. Nou, dat soort dingen, daar heb je allemaal mee te maken. Nu voor het eerst in zeven jaar een landelijke hittegolf. Ja, 2006 hadden we de laatste, de zomer van 2006. Dus uh, ja, een tijdje geleden. Normaal hebben we er eens, eens in de drie jaar zo'n hittegolf. Dus het werd eigenlijk wel weer tijd. Het werd eigenlijk tijd, ja. <laughs> het, is, uh, het is niet voor iedereen even prettig, uh, die, die enorme hitte. Maar uh, het is inderdaad relatief lang geleden dat we een, de laatste hittegolf hadden. En dan een andere belangrijke vraag, blijft het nog lang lekker? Nou, wat heet lekker, hè? Het is, uh, dat is natuurlijk persoonlijk of mensen ervan houden. In ieder geval uh, zomersweer, dat, uh, dat houden we voorlopig, uh, ja. En dat uh, weer is zeker niet uh, lekker als je in de file staat. Wij in ons Zwaan bij de AWB. Het was in ieder geval op de A15 zonder een file. Ja, daar ging het goed mis van Nijmegen naar Gorkum. Er gebeurde een ongeluk met een, een paar auto's en een auto met caravan... bij de afrit Arkel, vlak voor Gorkum. De weg is niet meer helemaal dicht, maar nog wel één rijstrook. Het levert file op vanaf knooppunt Deil tot aan Arkel 5 kilometer. Verkeer vanuit Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch... en Waalwijk over de A2 en de A59. Dankjewel, Wijnand. Dan het belangrijkste nieuws nog een keer. De Spaanse premier Rajoy heeft een bezoek gebracht... aan de plek van de treinramp in Santiago de Compostela. Daar kondigde hij drie dagen van nationale rouw af. Como todos ustedes saben, hoy es un día eh, muy difícil. Hoy hemos vivido un accidente terrible, eh, dramático... y que me temo va permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Ja, dan zegt dat het zware dagen zijn voor heel Spanje. Bij de zogeheten Bulgarenfraude is voor zeker 3,3 miljoen euro gefraudeerd met toeslagen. Er zijn inmiddels drie verdachten aangehouden. En de politie heeft twee mannen van 22 opgepakt voor de plofkraak in Nieuwegein van gisteren. In hun auto lagen spullen die bij een plofkraak gebruikt kunnen worden. Dan was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe stamp je een nieuw festival uit de grond? Een werklunch met zakelijk leider Bianca Pander... van Welcome to the Village in Leeuwarden. Voor In de Praktijk de reportageserie is verslaggever Anne van der Veen... deze week op de kermis in Tilburg. Ze kijkt op het terrein waar de exploitanten wonen... maar zelf zijn ze er niet echt enthousiast over. Er is hier niks aan. <laughs> Dat is gewoon zo. Iedereen is druk. Iedereen is gespannen... Iedereen die gaat weer naar zijn attractie. En we praten even met elkaar als we langsrijden. En dan houdt het op. En zo rond half twee beginnen we aan Standpunt.nl. De stelling dan de gemeente Utrecht moet zorgen... voor een goed alternatief voor de prostituees. Bent u het daarmee eens of oneens. SMS-dat naar 7070 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De festivals Lowlands en Pinkpop kennen we al heel lang. Van veel recente datum zijn bijvoorbeeld Where the Wild Things Are en Best Cap Secret. En in Leeuwarden is dit weekend een heel nieuw festival, Welcome to the Village. Hoe doe je dat? Uit het niet een meerdaags festival uit de grond stampen. Een werklunch met zakelijk leider Bianca Pande. Goedemiddag. Goedemiddag. Welcome to the Village. Wat is dat voor festival? Het is een festival net buiten Leeuwarden in een mooi natuurgebied genoemd de Groene Ster. Uh, we hebben meerdere podia, uh, voor iedereen eigenlijk wat wil. We hebben indie muziek, we hebben s'avonds dansmuziek. Het is een klein festival uh, uh, met ongeveer 3000 mensen. Klein maar fijn, in een natuurgebied, uh, drie dagen lang. En er moet nog veel gebeuren voor het weekend al, of... Ik kom net van het festivalterrein af, we zijn druk aan het opbouwen... en het gaat heel erg goed, er zijn ongelooflijk veel vrijwilligers... mensen uit Leeuwarden komen allemaal helpen, dus het gaat heel erg goed. Ja, en het, het weer werkt erg mee, geloof ik, hè? Ja, zeker, ja. Het is nu een klein beetje druppeltjes hier in Leeuwarden... maar die verkoeling is eigenlijk wel lekker voor alle mensen die aan het opbouwen zijn. Kijk aan. Um, waarom zijn jullie begonnen met dit festival? Nou, het begon eigenlijk uh, twee vrienden van mij hier in Leeuwarden... die hebben een poppodium, dat heet Poppodium Asterix... en zij dachten, we willen eigenlijk ook wel iets meer doen dan alleen in ons poppodium... En uh, zij liepen met z'n tweeën in dat natuurgebied... en dachten, dit is de perfecte locatie. Aan het water, een eilandje erbij, onwijs mooie omgeving. En uh, zij belden volgens mij van, hey, zou je met ons mee willen doen? Ja. En hoe en, pak uh, je dat dan aan? Ja, we zijn vervolgens gewoon gaan zitten met een, uh, een club mensen die allemaal wel vaker festivalervaring hebben gehad of uh, in ieder geval vaker uh, evenementen georganiseerd hebben. En gezegd, nou wat willen we eigenlijk? We willen een mooi klein festival met veel samenwerking met lokale partijen, uh, maar wel met landelijke en internationale uitstraling, wat langzaam kan groeien naar een wat groter festival. En zo zijn we gewoon uh, ja, partners om ons heen gaan verzamelen. We zijn gaan praten met de gemeente Leeuwarden, met de provincie Friesland. Die reageerden heel enthousiast en hebben hun hulp toegezegd en gezorgd dat het het festivalterrein, bijvoorbeeld, helemaal klaar. was... zodat we daar het festival konden organiseren. En er moest bijvoorbeeld een waterleiding gelegd worden. Nou, dat soort dingen heeft uh, de gemeente voor ons geregeld. Uh, uh, er moest bijvoorbeeld meer water rondgepompt worden. zodat we geen last hebben van blauwalg. Nou, dat doet het wetenschip voor ons. Nou, dat soort dingen uh -huh. hebben we eerst geregeld. Van zijn de voorwaarden goed? En uh, toen zijn we in ons netwerk maar eens gaan kijken naar nou, wat moet het programma moet worden. En uh, ja, zo organiseer je een nou, festival. En, en ik begrijp ook, jullie hebben ook, van, je zegt al... er zitten mensen in de organisatie die ook wel bij andere festivals betrokken zijn. Waren die bereid om, om uh, in hun keuken te laten kijken? Dat je ook een beetje uh, ja, het wiel niet opnieuw hoeft te, te uit te vinden? Ja, zeker. Ik heb uh, bijvoorbeeld met Into the Great Wide Open... wat een festival op Freeland is, hebben wij gewoon goed overlegd. Dat zijn eigenlijk gewoon bijna vrienden, allemaal vrienden van ons. En uh, zij hebben ons ook uh, bijvoorbeeld draaiboeken laten zien... van hé, hey, hoe doe je dat, een meerdaags festival... Uh, een aantal van ons hebben zelf festivals in Leeuwarden al georganiseerd, zeker ook Podium Asterix. En ik heb bijvoorbeeld in Groningen de Nacht van Kunst en Wetenschap georganiseerd. En we hebben eigenlijk al onze netwerken een beetje bij elkaar gebracht en gezegd, nou, wat kunnen we leren uit de verschillende festivals en uh, dat samenbrengen. Bianca, was jij vroeger op school ook altijd iemand die gelijk de klasseavond organiseerde en uh, zo? Dat zit er al van vroeg in? Uh, ja, eigenlijk wel. En ik denk bij de meesten van ons. Uh, bedoel, het is ook niks voor niks dat die vrienden van mij hier aan het poppodium in Leeuwarden zijn begonnen. Dat is ook gewoon een beetje uit de grond begonnen. Van, ja, we willen iets leuks voor de stad Leeuwarden organiseren. En uh, zo is dit festival eigenlijk ook geboren, ja. ja. En uh, is, is dat een fulltime baan eigenlijk? Of doe je dat er gewoon bij? Uh, nou, we doen het er eigenlijk allemaal naast. Uh, een heel aantal van de mensen, die dit we doen het eigenlijk als hobby. Dat is, maar het is een beetje een enorm uit de hand gelopen hobby... Um, maar de meeste van ons hebben daar een baan naast, of zijn ZZP'ers. En we hebben echt gedacht, hey, we willen gewoon iets ondernemen in, uh, in Leeuwarden, in Friesland. En uh, zo zijn we dat eigenlijk begonnen. Ja, ja. want, want ik, je hebt net geschetst hoe dat dan ging. Mensen lopen in een natuurgebied en denken, hey, dit is een mooie plek voor een festival. En vervolgens is ja. het er ook. En daartussen is het natuurlijk een hele hoop gebeurd. Uh, nou ja, je noemde net al wat dingen, maar je moet ook overal verstand van hebben. Ja, nou, dat is het mooie denk ik ook in, in Friesland en in Leeuwarden. Dat netwerk dat is gewoon allemaal aan boord gesprongen. We hebben bijvoorbeeld een heel groot uh, goed team van producenten... die heel veel uh, festivals al georganiseerd hebben in, uh, in Friesland. En die hebben ook, ook hun hulp aangeboden. Een van die mannen heeft al een keer eerder iets georganiseerd in dit natuurgebied. Dus ja, dat werkt goed. En uh, kijk, je hebt ook gewoon heel veel goed wil nodig... van een gemeente en een provincie die met je meedenken. Uh, en dat hebben we gekregen. En ja, wat wij hebben gedaan is gewoon een heel mooi team samenstellen van allemaal enthousiaste jonge mensen die gewoon graag iets wilden leren ook. En graag iets moois wilden neerzetten in, uh, in Friesland en Leeuwarden. Nou, maar goed, uiteindelijk gaat het ook om de harde cijfers, want uh, je moet er geen dik verlies op leiden. Dus hoe zit dat met het budget bijvoorbeeld? Hoe kom je daaraan aan dat geld? Nou, dat is natuurlijk. Oh ja, je neemt altijd een risico met zo'n festival. Dus wij zijn eerst ook begonnen met uh, bijvoorbeeld kijken uh, wat voor fondsen zouden we kunnen aanvragen. Daar zijn we even mee begonnen. Uh, maar we wisten ook dat we vanuit Podium Asterix en alle netwerken die we hadden, dat we sowieso al een soort basis van kaarten zouden verkopen. We wisten, oké, okay, dit is het risico wat we kunnen nemen. En daarnaast zijn we inderdaad gaan praten met gemeenten van, hey, we willen dit organiseren. Zouden jullie een gedeelte uh, grant willen staan? Dat hebben ze ook gedaan. Uh, dus dat zijn we ook heel erg dankbaar voor. Provincie hetzelfde hebben we gewoon heel erg met ons meegedacht. En op een gegeven moment ga je kijken ja, wat is het minimum wat we nu hebben? En daar zijn we eerst de programmering mee gaan boeken, dus de bands, want hmm. daar begint een festival want, eigenlijk mee. Mag, mag ik dat vragen? Hoeveel budget heb je voor zo'n festival eigenlijk? Een meerdaags festival in Friesland? Ja, dat loopt wel in een, uh, in een paar ton. Een paar ton? En, ja, maar dan heb je en... geen Metallica op het hoofdpodium? Nee, zeker niet. Wij hebben ook heel <laughs> erg bewust gekozen voor een brede programmering, echt een goede, brede programmering, internationaal, Amerikaanse bands, uh, Deense bands, uit heel de wereld komen ze. Maar geen hele grote uh, headliners. Uh, en hebben ook bewust gekozen om een hele mooie brede programmering te, neer te zetten. Waar mensen echt iets nieuws kunnen ontdekken. Dus nieuwe bands uh, en misschien ook al nieuwe genres voor hun. Want er zijn ook ja, verschillende soorten genres. Ja, dus je kiest ook, uh, wat, de, wat de programmering betreft, toch even net een andere afslag dan uh, wat je verder al kan zien in, in het land. Ja, dat is ook... Kijk, Lowlands of Best Cap Trickert, die hadden gewoon grote startbedragen. Uh, en wij zijn het gewoon begonnen als een groep vrienden. Dus wij zijn met een kleine startbedrag begonnen. Dus een grote bandboeken gelijk. Echt uh, à la Metallica. Ja, dan uh, houdt het eigenlijk gelijk op. Dan kan je niks meer produceren of niks meer op de, <lacht> op de locatie neerzetten. Dus dat is een ander uitgangspunt. Maar ik, uh, we hebben een ongelooflijk goede programmering. Dat ook alle muziekexperts uh, uh, zeggen dat. Dus we zijn er ongelooflijk trots op dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Want merk je dat en, uh, bij die boekers bijvoorbeeld ook? Dat die het leuk vinden dat er weer eens een nieuw festival bij is... waar ze ook, ook iets minder bekende namen kwijt kunnen? Ja, zeker. Ja. En uh, ook veel... Ik, kijk, de jongens die, uh, met wie ik dit begonnen ben... die hebben ook gewoon al een netwerk in de muziekwereld. We eigenlijk allemaal wel. En heel veel mensen zeiden... Hé, wat leuk, er wordt weer eens wat georganiseerd daar in Leeuwarden. En we doen gewoon mee. We zorgen er gewoon voor dat leuke bands daar naartoe gaan. En we zijn ook een heel mooi project bijvoorbeeld gestart met um, The Serenes. Dat is een band uit Joure Die redelijk feno uh, ja, een fenomeen was hier in Friesland in de jaren negentig. En um, die, die wilden een eerbetoon aan doen. En daar heeft Excelsior Recordings, dat is een, uh, een, uh, een label Atlas uit Nederland. Die hebben, ja, die hebben gelijk gezegd, hey, wat leuk, daar willen we aan meedoen. En uh, wij zorgen dat onze artiesten daar uh, aan meedoen en een eerbetoon doen. Dus we hebben nu Anne Soldaat... Uh, uh, we hebben de mensen van Johan die allemaal op het podium staan... om een band uit Friesland, een oude band uit Friesland, een eerbetoon te doen. En dat is dus gewoon, nou, ja... Dat... Uh, maar, maar het is niet gelukt om de serines weer bij elkaar te krijgen of zo? Nee, nou, de sereens komen wel naar het festival... om daar mekaars hand weer te schudden, Dus dat vind ik al nou, een heel mooi feitje. Ah, het is een bekende verhaal in de popmuziek. Jongens die ooit een beetje succes hadden... die uh, uh, nu elkaar iets minder aardig vinden, zo'n... Zo ja, eigenlijk wel. En uh, dankzij dit mooie project uh, komen ze weer met z'n allen bij elkaar. Ah, nou, dan moet, moet je nog zover krijgen dat ze ook nog even het podium opgaan. Dus dan heb je helemaal een mooi verhaal. We gaan <laughs> zeker ons best daarvoor doen. Zij, hoe zit het met de concurrentie van het bestaande festivals? Je legde net al uit dat, uh, dat bevriende festivals jullie gewoon in de keuken laten kijken en de draaiboeken laten zien. Maar volgens mij, in het weekend dat jullie er zijn, is er ook Zwarte Crossen. Ja, klopt. Nou, daar hebben we ook overleg over gehad. Uh, dit weekend uh, hebben we gekozen en toen was Zwarte klos ook al in dit weekend. We hebben ook met hun overleg over gehad. We zijn niet direct concurrentie. Zwarte klos is gewoon groter in iets meer ander, een ander gebied. Uh, en we hebben, maar we hebben wel afgesproken dat we volgend jaar in andere weekenden gaan zitten. Om, om toch elkaar niet in de weg te gaan zitten. Nee, nee, om elkaar niet in de weg te gaan zitten... en misschien ook gewoon betere afstemming over programmering. Hè. Wat wij nu bijvoorbeeld ook hebben gedaan met internationale festivals... is van, hé, hey, in weekend A zijn ze bij jullie. Zouden wij het weekend daarop kunnen doen? Dat zouden we nu ook met Zwarte Cross bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, ja. Oh, ja precies. Dat je juist dus samenwerkt. Precies, ja. ja. Uh, nu is het zaak natuurlijk, want het gaat nu het weekend gebeuren... Hè, maar dan uh, wil je natuurlijk ook dat daar een traditie van komt. Of is het echt een eenmalige gebeurtenis? Nee, we hebben echt dit met z'n allen opgezet om de komende jaren ook te groeien. We zijn echt dit keer voor maximaal 3000 uh, bezoekers. Uh, en we willen de komende jaren langzaam op uitgroeien. En dat is al voor ons allemaal natuurlijk ook een leerproces. En we willen ook niet gelijk heel groot neerzetten. En uh, nee, we hebben echt een meerjarenambitie. Tot uh, in 2018 hebben we het in ieder geval uitgedacht. Want dan uh, wordt Leeuwarden hopelijk culturele hoofdstad. En uh, daar willen wij graag onderdeel van uit te maken. En, en, en dan moet het uh, festival Welcome to the Village ook wat groter zijn dan nu? Ja, de ambitie is uiteindelijk uh, nou ja, richting de 20.000, 25 25.000 uh, mensen in uh, 2018 te groeien. En is het voor dit weekend dan helemaal uitverkocht? Nou, de weekendkaarten zijn echt bijna uitverkocht. Uh, maar we hebben ook nog uh, de mogelijkheid om dagkaarten te kopen. En dat is voorlopig nog niet uitverkocht. Nee. En, en dan gaat het beginnen. Je zei het al, jullie zijn druk met de voorbereidingen. Wat, wat betekent dat voor jou? Wat, hoe, hoe loop je er dit weekend bij? Uh, nou, ik loop... Uh, nu zelfs in de studio zit ik met een oortje nog zo aan mijn nek. We zijn nu alles in het inrichten. Dus ik zorg dat alle financiën er goed voor... dat de kassas er allemaal zijn, de pinautomaten doen. Uh, en we zijn met een team van, ik denk, ondertussen 50 uh, vrijwilligers aan het opbouwen. En uh, dat is gewoon ja, mensen aansturen, samen mooie dingen maken... de aankleding samen verzorgen. En uh, dat is wat ik doe, de hele dag rondlopen op het festivalterrein. En, en in zo'n ding praten. En is zo'n ding praten en dingen afstemmen. Ja, vooral blijven communiceren, want anders gaat het niet goed bij zo'n festival en, en, en de het hoofd koel houden dus, dus niet te veel drinken zelf. Nee, nee, we, nee, zeker tijdens het festival niet. En uh, natuurlijk net als gisteravond waren we een uur of één klaar... en dan drinken we heus wel een biertje aan ons prachtige meertje... en dan denken we, zo, we zijn, uh, het is ons gelukt. Ja, kijk aan, er is ook nog een mooi meertje bij ook nog. En een strandje geloof ik zelfs, hè? Uh, We hebben drie strandjes maar liefst. Kijk eens aan. En de Serenes ja. die dus langskomen. Nou, wat wil je nog meer? Uh, iedereen gaat erover horen, ongetwijfeld, over dit, uh, over dit festival. Welkom to the village, dus. Uh, dank voor het uh, verhaal, uh, Bianca, en uh, veel succes met jullie festival. Dank je wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Kijken deze week mee op de kermis van Tilburg. Met gemiddelde werkdagen van 14 uur is het bikkelen voor de kermisexploitanten. Veel tijd om bij te komen is er dan ook niet. ochtends is het dan ook erg rustig op het terrein waar de salonwagens staan. Jan Lenneman van het Spookhuis laat verslaggever Anne van der Veen zien hoe hij woont. Trapje op. Voeten vegen. En daar zijn we dan? Hier zijn we, ja. Hier is mijn zoon. Die, zit even, die is ook net wakker, die heb gedoest En uh, die zit ook aan de koffie, dat is mijn vrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja hier zitten we dan nog even, om 11 uur, dan uh, vertrekken we weer naar, naar de kermis. En voor iedereen denkt dat het een soort pipo-wagentje is, dat is het helemaal niet. Het is echt, ja, echt een volwaardige huiskamer, heel groot. Hele luxe keuken erin, ja. mooie tafel, twee banken. Grote tv. En of ik koffie wil. Nou, lekker. Ja. We zijn begonnen toen we gingen trouwen. Hadden we een en een hobby. Die was zeven meter lang. Zou ik hier zo in kunnen parkeren, alleen in een kamer. Dus dan ben je toch wel... En daar hadden we alles in. Hadden we de wc in, hadden we de douche in. En toen hebben we daar tien jaar in gewoond. En toen zijn we dus... Uh, hebben we deze kunnen kopen. En dan uh, ga je in de jaren een beetje verbouwen en doen. En dan is dit een beetje het eindresultaat, dus ja, daar ben je dan wel trots op. Nu uh, is dit even stilte voor de storm, want straks gaat het beginnen. Maar dit is een hele zware kermis voor jullie, hè? Ja, eigenlijk wel, want je bent eigenlijk, uh, zaterdag zijn we tot twee uur open. Door de weekse dagen, voordat je hier weer binnen bent... is het altijd wel rond uh, kwart voor twee, twee dus dan maak je toch wel lange dagen. Langer dan op andere kermissen? Ja, en ook omdat je best wel een hele hoop geld betaalt en heel veel kosten hebt. Ja, wij zeggen altijd dat vreet aan je, Heel even een slokje koffie. Ja. Want daar leven jullie op volgens mij, hè? deze dagen. Ik doe gewoon gezellig mee. Ja, je hebt gelijk. Misschien moet jij er ook wel op leven. Mijn vrouw is de baas in huis. Kom heel even bij je zitten. Want je man zegt, dat zijn zware dagen. Ja, dat zijn het ook. Ja, ja je hele gezin is natuurlijk daarmee bezig. En uh, ja, dat is voor ons dan ook. Wij hebben ook die spanning, net zoals mijn man. Alleen, ja, hij moet natuurlijk zorgen dat de attractie... Top in orde is. En ja, wij doen meer de kassa. En dan doen we toch elkaar, zeg maar, mijn zoon en ik een beetje aflossen. En meestal is het hun beginnen. En dan kom ik om twee uur. En dan blijf ik tot elf uur. En dan maken hun weer de avond, zeg maar, tot één uur af. Is het leuk? Ja, het is je leven. Uh, je bent erin geboren. En eigenlijk weet je ook niet beter. Nu liep ik net hier even een rondje. En het is zo verschrikkelijk stil. Is het hier eigenlijk wel gezellig? Er is hier niks aan. Dat is gewoon zo. Iedereen is druk. Iedereen is gespannen. Iedereen die gaat weer naar zijn attractie. En we praten even met elkaar als we langsrijden En dan houdt het op. Ik had echt een soort camping verwacht. Iedereen super relaxed. Lekker weertje. Nee, vakantievieren doen we in de winter. Als we gewoon niks te doen hebben. Nou, het is ondertussen vijf over half elf. Gaan we al stressen dat we eigenlijk weg moeten? Nee? Dan blijven we nog even zitten en nemen we nog een bakje koffie. Ook de zoon des huizes begint een beetje wakker te worden. Oh, ben wel wakker. Ja? Heb je er zin in vandaag? Uh, jawel. Het zijn gewoon dagen net zoals andere dagen. dus <coughs> Niet veel bijzonders aan. Eigenlijk een hele saaie dag voor de boeg. Ja, vind ik wel. Altijd hetzelfde. Het is dus, uh, voor mij altijd hetzelfde. Ik heb niet al die stress van mijn vader en moeder. En ik zit gewoon in de kassa of ik los uh, het personeel af. En dan is de dag gewoon weer om. Maar geen stress? Nee hoor, ik niet. Nou, hoe is het met de koffie? Koffie gaat goed. Gaat helemaal we prima. We zitten, ik, heb al net een, uh, oh, ik heb hem er al eentje. Ik heb al een koffie. Een bakje. Ik zit lekker, uh, ja, even zo lekker. Ik vind het altijd het lekkerste moment van de dag. Even rust. Sommige mensen denken, nou, nou, nou. Ik zou toch niet elke week uh, in een andere plaats willen zijn. En ik wil niet elke week ergens anders. Maar dit is gewoon als je hierin geboren bent. Ik ben er dan in geboren, mijn vrouw. Ja, dan, dat is gewoon uh, je beroep.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 de gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Dat is de stelling zometeen in Stand.nl. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Job Boot. De Spaanse premier Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de treinramp in Santiago de Compostela. Rajoy sprak op een persconferentie van een zeer moeilijke dag voor Spanje... en van een dramatische gebeurtenis. De machinist van de verongelukte hoge snelheidstrein... reed vermoedelijk meer dan twee keer zo hard als toegestaan... Bij het treinongeluk in Santiago zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen. Meer dan 130 mensen raakten gewond, van wie 20 ernstig. De drie verdachten in de grootschalige fraudezaak met toeslagen... hebben zeker 1500 valse aanvragen ingediend bij de Belastingdienst. Er is voor tenminste 3,3 miljoen euro ten onrechte aan toeslagen uitgekeerd. De verdachten zijn twee Bulgaren en een Turkse Rotterdammer. Vandaag stonden de drie voor het eerst voor de rechter. Het onderzoek in deze fraudezaak loopt nog. De afgelopen week zijn er 147 geregistreerde gevallen van mazelen bijgekomen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat brengt het totaal aantal besmettingsgevallen sinds begin mei op 613. En de 39e landelijke hittegolf is een feit. Weer Plaza meldt dat om 12 uur de temperatuur in de beeld boven de 25 graden uitkwam. Daarmee is aan alle eisen voldaan. Vijf dagen op rij boven de 25 graden, waarvan drie boven de 30. De laatste hittegolf in Nederland was in juli 2006. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. De prostituees die vanaf vandaag niet meer achter de ramen mogen zitten... van het Utrechtse Zandpad en de Harde Bollenstraat... die willen dat de gemeente regelt dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Burgemeester Wolsen staat daar niet afwijzend tegenover. Dat bleek uit zijn optreden bij Kneveland van de Brink gisteravond. Prostitutie hoort bij een grote stad. Daar is geen twijfel over mogelijk. En we zijn gelukkig in Utrecht op het gebied van Zeden en van alles en nog... Wel. een hele liberale stad. Dus prostitutie hebben we niks tegen... Is het nu de taak van de gemeente om te zorgen voor een goed alternatief... of moet de branche het allemaal zelf regelen? Ik praat erover met Helene de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht. Ze is daar de grootste partij in de gemeenteraad. Mevrouw de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Een grote stad kan best zonder prostitutie. Nee. Prostitutie en mensenhandel gaan hand in hand. Uh, ja. Prostitutie moet verboden worden... Nee. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan de stelling. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Dat is de stelling. Uh, uh, iedereen mag zeggen of hij daarmee eens is of mee oneens. U kunt de sms'en. 7070. SMS-nummer. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0801101. Dus 0801101. De website. www.stand.nl of twitteren. Hekje standpunt. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Mevrouw de Boer, eens of oneens? Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Um, op dit moment zijn alle boten gesloten en ook alle ramen aan de Harderbollenstraat dicht. En dat betekent ook dat vrouwen die het werk vrijwillig doen nergens meer terecht kunnen. En uh, ik vind dat die vrouwen zo snel mogelijk weer een werkplek moeten hebben. Vindt u het eigenlijk terecht wel, die sluiting op die beide locaties? Ja, dat vind ik wel, want de exploitant die daar uh, de boten had en de ramen had... die uh, is uh, betrokken bij mensenhandel, althans het faciliteren van mensenhandel. De rechter heeft ook gezegd dat er voldoende aanwijzingen voor zijn. En ik vind dat je dan als overheid niet kunt wegkijken... en doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat je dan moet optreden en moet zorgen dat zo'n exploitant... in ieder geval niet meer uh, geld kan verdienen aan uh, raampostitutie. En ook die maatregelen dus om de boel gelijk dan maar dicht te gooien... dat uh, vindt u een goede, goed idee? Ja, het valt onder de vergunningvoorwaarden dat iemand uh, zelf actief uh, tegen mensenhandel optreedt als exploitant. Dus als je niet aan die voorwaarden voldoet, betekent het dat je geen uh, vergunning krijgt. Of dat die in ieder geval niet verlengd wordt, wat in dit geval moest gebeuren. Dus dat vind ik volkomen terecht. Ja. En, en dus moet de gemeente helpen bij het zoeken naar een oplossing voor, voor de dames die wel goedwillend zijn? Ja, dat denk ik wel, want uh, dat nu alle ramen dicht zijn... dat is eigenlijk ook een beetje het uh, resultaat van het beleid van de gemeente... waar wij natuurlijk ook zelf als gemeenteraad mede verantwoordelijk voor uh, zijn. Uh, want deze exploitant had bijna een monopoliepositie uh, in Utrecht. Dus dat betekent als deze exploitant uh, uh, niet deugt... of in ieder geval uh, de schijn tegen zich heeft, wat dat geval is... Dan, uh, uh, ja, dan gaan ook in één keer alle ramen uh, dicht. En dat uh, uh, is iets wat je eigenlijk niet wil, want uh, eigenlijk... het over grote deel van de gemeenteraad wil dat er gewoon raamprostitutie in Utrecht blijft. Dus dat betekent dat als dat het gevolg is uh, van het niet verlenen van een vergunning... dat je dan ook moet kijken van hoe kunnen we zo snel mogelijk toch weer die raamprostitutie uh, terugkrijgen. Waarom, waarom wilt u dat eigenlijk, dat het, dat het er sowieso is? Want net bij die keuzes ook, hè, een grote stad kan best zonder prostitutie. U zei nee. Ja, ik denk dat er uh, vraag is naar prostitutie. En er zijn vrouwen die daar hun werk mee uh, uh, of hun geld mee uh, willen en kunnen verdienen... En uh, op het moment dat het vrijwillig gebeurt... het is ook uh, niet voor niets dat het is gelegaliseerd in Nederland... dan is het ook een uh, beroep waar iemand voor kan kiezen. Dus in die zin denk ik dat uh, als daar dan vraag naar is... Uh, dat het zeker ook bij een stad als Utrecht hoort... En uh, uh, ja, vind ik dat je dat dan ook moet faciliteren als overheid. Ja. En, en hoe, waar zou dat uit moeten bestaan, dat faciliteren? Moet u die uh, meiden geld krijgen? Gaat u ze alleen maar begeleiden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik denk dat je in ieder geval moet zorgen dat er plekken in de stad zijn... waar uh, raamprostitutie mogelijk is. Dus dat er ook weer uh, uh, daadwerkelijk ramen zijn die gebruikt kunnen worden... door uh, vrouwen die dat werk willen doen... En uh, verder zijn er nu vrouwen bezig met een uh, coöperatie op te richten. En uh, dat is zo bijzonder in Nederland. Want het is eigenlijk nog nergens dat vrouwen op die manier het heft in handen nemen. Dat ik dan wel vind dat je als overheid ook eigenlijk bij wijze van uh, pilot kan zeggen... van nou, hier gaan wij steun aanverlenen om te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan gebeuren. En dat betekent wat mij betreft niet dat jij die vrouwen geld moet geven... om uh, een boot te kopen of wat dan ook. Maar wel dat je ze kunt helpen met uh, advies, informatie, ondersteuning. Op die manier en mee kunt helpen zoeken naar een plaats waar zij dat dan zouden kunnen doen. Want ik begreep van Wolfson gisteravond op tv dat er ook al een andere kandidaat zich gemeld heeft. Hè? En hij zei in eerste instantie: Als ik het snel doorlees, ziet dat er goed uit, allemaal, die aanvraag. Ja, dat begreep ik ook. Kent u dat plan ook of niet? Nou ja, ik weet dat er een exploitant is die zich gemeld uh, heeft. Nou, nou, het gaat over dat een beveiligingsbedrijf. Uh, ja, klopt uit uh, het gooien ergens. Dus dat, uh, uh, dat is er inderdaad. En uh, uh, ja, wat er dan gebeurt is dat uh, zo'n exploitant natuurlijk ook uh, gescreend wordt... op allerlei mogelijke manieren om te kijken of... Uh, want dat is ook in de voorwaarden van prostitutievergunningen... Uh, of hij aan die voorwaarden voldoet en geen uh, dingen in zijn verleden... of bij zijn medewerkers heeft, waardoor je gaat twijfelen... aan uh, uh, of die uh, exploitant het wel moet doen... Uh, maar als dat uh, allemaal gebeurt, ja, dan zal gekeken worden... of hij inderdaad die boten op het zandpad voor een deel uh, kan gaan ja. exploiteren. Uh, terwijl u net bij de keuzes ook zei... prostitutie en mensenhandel gaan eigenlijk hand in hand. Uh, ja, zei u. Dus, ja, dus ik twijfel er daar, daarover... Ja omdat ik denk dat het op dit moment uh, zeker zo is. Maar het hoeft niet zo te zijn. Want uh, uh, nou ja, nu is het vaak zo dat uh, doordat er onvoldoende uh, toezicht is... Uh, uh, eigenlijk altijd de onderwereld en de bovenwereld in de prostitutie met elkaar verbonden zijn. Maar er zijn ook vrouwen die het echt gewoon vrijwillig doen... en die op geen enkele manier met vrouwenhandel te maken hebben. Dus het kan wel. En vandaar mijn twijfel dat ik denk van ja, als je reëel bent... dan is het bijna in elke stad zo dat uh, waar prostitutie is... ook sprake is van mensenhandel. Uh, maar als je uh, erin slaagt om de voorwaarden en het toezicht te verbeteren... en ik denk vooral ook om vrouwen zelf meer uh, het heft in handen te geven... en uh, de pooiers ertussen uit te halen... ja dan uh, is er wel degelijk prostitutie mogelijk waar dat niet zo hoeft te zijn. Dus dat zou ik ook heel mooi vinden als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen ja, in Utrecht. Ja. Want dat weet je natuurlijk nooit, zelfs met zo'n coöperatie niet. Uh, ook al zouden die beiden dat in eigen hand gaan nemen... je weet nooit wie er op de achtergrond nog weer mee, uh, mee over hun uh, schouders staat te kijken. Nee, dat klopt. En juist daarom is het ook zo belangrijk... dat iedereen die daarbij betrokken is... zowel de exploitant uh, als ook de politie... als de hulpverlening die daarbij uh, betrokken is... de GG en GD die intakegesprekken doet... dat die allemaal op het moment dat zij signalen hebben... van nou, er zou hier wel eens iets uh, mis kunnen zijn... dat ook gelijk doorgeven aan de gemeente. En dat is ook een van de uh, dingen die in ieder geval de exploitant... Uh, waarvan nu de ramen gesloten zijn, onvoldoende heeft gedaan. Die keek de andere kant op, hoorde ik wolf ja. Te zeggen. ja. Uh, nu even de situatie die er nu is. Hè. Uh, de, de kans is toch vrij groot dat, dat veel van die vrouwen nu in het illegale circuit gaan. Dat, dat die gewoon toch hun, hun vak blijven uitoefenen, zou ik maar zeggen. Uh, maar, maar dat op ander, allerlei andere plaatsen gaan doen. Nou ja, dat is wel onze vrees in ieder geval. Daarom hebben wij ook vanaf uh, dat we hoorden dat dit uh, zou kunnen gaan spelen... gezegd van ja, je moet zo snel mogelijk zorgen dat die vrouwen ergens anders in Utrecht uh, terecht kunnen... Uh, er zijn ook natuurlijk wel andere plekken in Nederland waar ze terecht kunnen. Maar ook daar wordt het aantal ramen steeds minder. Dus dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat er veel meer concurrentie tussen de vrouwen komt. Maar ook dat eigenlijk exploitanten steeds hogere huur kunnen vragen voor die ramen. Waardoor je eigenlijk een soort van uitbuiting uh, creëert. Omdat die vrouwen uh, steeds harder en meer moeten gaan werken om uh, überhaupt de huur te kunnen betalen. Mm -hmm. Dus nou ja, dat is ook de reden waarom wij zeggen zo snel mogelijk uh, uh, andere ramen in Utrecht. Of dezelfde ramen maar met een andere exploitant. En uh, nou ja, de gemeente doet er op dit moment ook alles aan... om dat zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Ja. Op onze site zegt iemand... Uh, het is eigenlijk niet eerlijk dat die ramen nu al dicht zijn... want uh, er is nog helemaal geen veroordeling in de mensenhandelzaak. Klopt dat of niet? Nou ja, een veroordeling wegens Mensenhandel is echt heel erg moeilijk. Uh, strafrechtelijk bewijs is nu eenmaal een stuk lastiger dan aanwijzingen die je hebt... waarvan je eigenlijk met je uh, gut feeling, je onderbuik kunt zeggen... van ja, hier deugt iets niet... Uh, ja, dan heb je het nog niet bewezen voor de rechter. En ik vind niet dat je bij vrouwenhandel, en zeker niet bij vrouwenhandel in combinatie met uh, prostitutie, moet wachten totdat je dat strafrechtelijk bewijs helemaal rond hebt omdat in feite als een vrouw gedwongen achter het raam zit... elke keer dat ze seks heeft met een man, ze in feite verkracht wordt. En dat moet je als overheid niet uh, willen laten gebeuren. Vandaar dat het ingrijpen wel degelijk gelegitimeerd is, vindt u. Jelmer ja. Staal, gemeenteraadslid voor de PvdA in Leeuwarden, die zegt... exploitatie van de prostitutie moet door de gemeente worden geexploiteerd. Ja, dat vind ik zelf geen goed idee. Uh, de SP in Utrecht zegt dat overigens ook. Die willen ook dat in ieder geval voor de tijdelijkheid... de gemeente zelf uh, ramen gaat exploiteren. Maar ik vind dat je dan uh, als gemeente twee taken uh, door elkaar haalt... die je niet uh, zou moeten combineren. De, de gemeente is er echt voor uh, toezicht en handhaving... en uh, aan de andere kant voor het verlenen van de vergunningen. Maar als je zelf die, uh, die boten gaat exploiteren... dan kom je veel te veel in een uh, grijs gebied... En dan loop je ook het risico dat je, uh, ja, dat je in zelf uh, zeg maar mede verantwoordelijk wordt voor allemaal dingen die je niet wilt in je stad. Nee. Maar hij zegt van ja, Utrecht zou in dit geval wel een voorbeeldfunctie kunnen geven. Uh, de gemeente heeft een uh, unieke situatie, omdat er dus maar één exploitant is. Dus dan zou de gemeente dat overnemen en neemt daar meteen gelijk ook uh, ja, die monopoliepositie in. En hoeft dus ook niet te concurreren met anderen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar nogmaals, ik vind het geen goed idee om als uh, gemeente zelf uh, bordelen of uh, prostitutieboten te gaan exploiteren. Omdat je dan echt uh, uh, ja, niet de taak uitvoert die je als gemeente uitvoert. Prostitutie uh, mogelijk maken vind ik een taak van de gemeente. Maar uh, prostitutie zelf uh, regelen en, en, en uh, exploiteren en daar ook echt geld aan verdienen. Ja, dat moet je volgens mij als gemeente echt niet willen. Maar als je dan daarmee dus die vervelende mannen op de achtergrond, de pooiers en zo buiten schot houdt. Waarom zou je het dan niet doen? Uh, hij zegt ook, Staal, uh, Leeuwarden nogmaals... Uh, bij Holland Casino werkt het ook, hè, deze aanpak. Nou ja, bij Holland Casino zijn er ook dingen waarvan ik denk van... ja, moet je dat als overheid willen? Dus uh, als je dan gaat over gokverslaving bijvoorbeeld... maar goed, dat is een andere discussie. Ik denk als het over uh, prostitutie gaat, uh, ja, uh, u zei zelf net ook al... van het is soms heel uh, moeilijk achter te komen van... is het nou wel of niet uh, in orde? Uh, speelt er iemand op de achtergrond mee of niet? Nou, je moet echt die uh, taak van die toezicht... moet je loszien van uh, het exporteren door de gemeente. Dus je moet niet als gemeente in feite jezelf moeten gaan controleren om te kijken of het allemaal wel in orde is. Dat moet je echt, vind ik, gescheiden houden. Ja. U, u uh, zit duidelijk wel op de lijn Wolfsen, heb ik het idee. Uh, dus de aanpak, of, of, ik zeg de lijn Wolfsen... maar de justitie is erbij betrokken, de politie, noem het allemaal maar op. Uh, zijn er ook nog punten waarvan u zegt... nou, dat, dat kan nog wel wat anders of dat kan beter? Nou ja, het, de Lijn Wolfsen zoals u het noemt, is eigenlijk uh, beleid wat door de gemeenteraad in uh, overgrote meerderheid is uh, aangenomen om uh, te kijken van hoe kun je zo goed mogelijk uh, die vrouwenhandel terugdringen uit de prostitutie in Utrecht. Ook omdat er eerder ook signalen van het zandpad waren dat daar dingen gebeurden die je niet wilt uh, in je gemeente. En uh, uh, ja, een van de maatregelen die daar ook is genomen, naast maatregelen waar wij het allemaal wel uh, mee eens waren, is de registratieplicht. En daarvan zegt GroenLinks, van dat vinden we eigenlijk geen goed idee, omdat je daarmee uh, het risico loopt dat ook andere mensen die registratie misschien uh, uh, kunnen inzien of dat... Uh, ...gegevens daar te lang in blijven staan... ...terwijl vrouwen daar uh, uh, vanaf willen... ...en uh, zich daardoor achtervolgd voelen. Maar terwijl je dus daar, dat... daar juist, ook weer, juist weer, weer een grip hebt uh, op die zaak... Uh, ...door te weten wie waar zit... Ja, nou, ik vind het wel heel goed, want dat, dat is met registratieplicht gebeurd... dat er met uh, elke vrouw die daar komt werken een duidelijk intakegesprek wordt gevoerd. Dus dat je alle vrouwen persoonlijk ziet, ook persoonlijk met ze praat... en uh, op die manier ook een indruk krijgt van, uh, uh, nou ja, uh, deugt het of deugt het niet... of hebben we toch onze twijfels erbij. Uh, maar dat betekent voor mij nog niet dat je uh, dat allemaal moet registreren... in een systeem wat ook door andere partijen in te kijken is. Nee. En nog, nog even het Zweedse model: hè. daar uh, worden de, de bezoekers zeg maar, van prostituees die, uh, die worden beboet eventueel of die kunnen, die kunnen via de rechter worden afgehandeld. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ik vind uh, uh, dat op zich ook klanten vrij moeten zijn om naar uh, prostituees te gaan. Als je zegt uh, wat wij in Nederland tot nu toe zeggen: van nou, het is een uh, beroep wat al zo oud is als uh, de mensheid eigenlijk. En, uh, uh, ja ook uh, mannen die daar gebruik van maken die moeten dat kunnen doen dan vind ik niet dat je uh, klanten strafbaar moet stellen voor het feit dat ze naar uh, een prostituee gaan nee ook niet als zij als zij met uh, laten we zeggen op hun vingers na kunnen tellen dat het niet allemaal in de haak is nou ja, dat zou nog wat anders zijn. Dat is anders dan in Zweden, hè, want daar is het überhaupt uh, strafbaar. Maar uh, nou ja, als je, dat is in feite hetzelfde als je een uh, fiets koopt... waarvan je weet dat hij gestolen is. Ja, dan ja. kun je ook zeggen, ook degene die hem koopt, uh, is strafbaar. Daar zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen. Maar ik denk dat het vaak ook voor mannen lastig is te zien... of er uh, wel of niet sprake is van uh, onvrijwilligheid. Uh, mevrouw de Boer, nog één ding. Uh, want u zegt, ja, die, die vrouwen nu faciliteren. Uh, Jan Wijmer gaat twittert daarover rare stelling zegt hij, want als de gemeente een kroeg sluit... is er ook geen plicht om de obers elders een werkplek te geven. Nee, maar zoals ik net al zei, uh, wat er nu gebeurt... is eigenlijk ook een beetje het gevolg van het beleid wat wij hebben gehad... door één exploitant uh, eigenlijk bijna alle vergunningen te geven. Dus dat is voor mij ook naar de toekomst toe een reden om te zeggen... van dat moet je niet meer doen. Maar voor de huidige situatie ook een reden om te zeggen... van ja, dan moet je dus de vrouwen die daardoor de dupe worden ook uh, als overheid helpen. Omdat je eigenlijk zelf ook uh, het probleem een beetje in de hand gewerkt hebt. Ja, duidelijk. Um, goed, duidelijk wat u vindt. Um, we gaan naar onze luisteraars en kom zo meteen... Ik ben graag bij u terug om de reacties door te nemen. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief... voor de prostituees. Dat is de stelling. Bijna 800 mensen gestemd. Op de site 72% eens, 28% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Klaas Volgers het Warken. Klaas. Uh, ik heb vrijdag uh, wat, wat gehoord op de radio... was het over de suikerlobby. Nou, de btw niet verhogen... en dan zeggen dat de voorlichting belangrijk is... en er niks mee gedaan wordt. Ik vind... Betrek ook de vrouwenorganisaties erbij. Het gaat toch over vrouwen. En aan de bezoekers eventueel toch een goede voorlichting geven. En ook geen papieren controle. Nee. Hoe erg kan het voor een vrouw zijn, dat geldt mijn zin, voor de meeste vrouwen, daar zit je dan, dat is geen pech, maar misbruik. Echt aanpakken die handel. De mannen kunnen toch bij hun zelfhandwerk handwerk doen, dan ben je toch ook weer kwijt. En nee, dat is goedkoper. Precies. En ook toch socialer. Dat dan weer niet, volgens mij. Maar goed. Uh, Stam.nl. Ja, als je een keer de andere hand doet, kan ook. Stam.nl, goedemiddag. Ja? Ja. Met uh, Gerrit Bloemen, Amsterdam. Dag meneer Bloem. Nou, ik ben het helemaal niet eens met de vorige spreker. Als uh, eenzame uh, Amsterdammer met uh, slechts een kater in huis... heb ik gewoon uh, af en toe behoefte aan huidcontact. Ja. En dan loop ik hier even de wallen op... Zo zit dat. En dat doe ik al 40 jaar lang. En, en controleert u dan nou ook een beetje of, of dat allemaal in de haken is? Wat daar gebeurt? Nou, ik achter heb een keer meegemaakt dat ik iets vermoedde. Uh, maar toen ik uh, terug uh, ging, was uh, de rustzin waar het om ging al verdwenen. En voor het geval me dat nog een keer overkomt. Ik heb natuurlijk het uh, meldpunt uh, zware misdaad in mijn... Uh, uh, uh, mobiel staan. Dus, dus dan maken we daar u, acuut werk, werk van. Dus als u het vermoedt, dan uh, belt u daar naartoe. Ja. Even, even naar de situatie in Utrecht. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Dus dat de gemeente daar actief uh, ja, zorg uh, gaat besteden aan die vrouwen. Volgens mij kunnen ze, maar dat weet die advocaat natuurlijk beter dan ik, volgens mij kunnen ze dat gewoon afdwingen. En u vindt dat een goede zaak dat de gemeente zich daarmee bezighoudt? Dat gemeente is. De... Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als, als, ze, kunnen ze kunnen toch niet vrouwen de, de, de straat op uh, zetten. Kom nou. Nee. En, daar, en daarbij dus een enorme uh, groep klanten uh, uit de hele regio in de steek laten staan. zich uh, gauw weg. Alleen ja. in wat voor tijd kom. Dan wou ik nog even vragen, vergeef me de term. Gaat u wel eens vreemd in de zin van, uh, in Utrecht? Ik ken, uh, ja zeker, ik u, heb daar hele leuke contacten uh, gehad in, uh, in het Zandpad. Ja, het is alleen van. jammer dat het openbaar vervoer richting Zandpad zo, zo beroerd is. Oh, oh, dat zullen we nog even aan die mevrouw van GroenLinks voorleggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Moet hey, moest luisteren, maar Jan. Jan. Nou, wek je een beetje de indruk of dat daar de gemeente moet gaan uitvoeren. Ik denk toch bij mezelf, als ik toch hoerenbaas wil worden, dan word ik dat toch. Dan hoef ik dan niet eens te worden studeren. Maar de gemeente moet zorgen voor de regeltjes. Ja, ja en, en als u het wil worden, moet u zich aan die regeltjes houden. Uiteraard, Maar dan kan ik dat nooit worden. Nee. Maar ik hoef niet te worden studeren, dat is nog makkelijk, hè? Nou ja, volgens mij moet je een beetje zorgen dat je je financiën op orde hebt, lijkt nou, me. Ja, maar, dus. maar daar hoef je toch niet op te studeren? Nou ja, Dus dat is een vrij makkelijk beroep, hè? Nou, het, lijkt als, het blijkt toch behoorlijk lastig te zijn. Want die meneer die dat nu doet in Utrecht, die, uh, die moet zijn ja, raam omsluiten. Nee, heeft zich niet aan de regeltjes houden. Nee. Nou, de gemeente moet de regeltjes vaststellen. En ik moet het, als ik dat wil, exploiteren. Niet de gemeente. Nee. Want dan wordt de belastingbetaler verplicht. En daar moet je natuurlijk voor oppassen. Dus u vindt het ook niet goed dat er eventueel een soort startsubsidie wordt gegeven aan zo'n politiek? Nee, zo uiteraard niet. Ik bedoel, die sector kan zich prima... Uh, redden zelf, want dan wordt er de grootste bedragen verdiend. Ja. Want, dus, wat denk jij hoe wat er opgegeven wordt aan de belasting? Ik heb geen flauw idee. Va hey, vijf per avond. Nou, dan wordt het maar één per avond, hè? Onthoud maar hoor. Ja, Oké, okay. dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met haar me het Leeuwarden. Dag, ik ben het in zoverre eens met de stelling... dat uh, niet een prostitutie-alternatief... maar de vrouwen naar een andere toekomst begeleid worden. Want ik vind het toch niet... Uh, ja, ik vind het is sowieso eigenlijk uh, uh, een vorm van handel... dat vrouwen hun eigen lichaam verkopen. Maar, als, maar ik... als die vrouwen daar zelf uh, voor kiezen... denken van, nou, je kan er op die manier een aardig zakcentje mee verdienen... Ja, om jezelf zo te verkopen, vernederen, vraag ik me toch af. Ja, ik heb toch die idee, is er iets aan de hand. Uh, ja, misschien heb ik het wel mis, maar... Um, ja, ik zou zeggen, probeer naar een andere toekomst te begeleiden. Ja, uh, u, u bent sowieso niet voor prostitutie? Nee, uh, nee, nee. Uh, ik vind het, het is toch verkopen van je eigen lichaam. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, ja. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Geert Weverveen. Nou, ik vind dat het eigenlijk de prostitutie, al die dames, die moeten eigenlijk uh, ambtenaar worden. Zodat de overheid, zeg maar, gewoon vinger aan de pols kan houden en alles goed, goed kan regelen. En daarnaast vind ik eigenlijk ook dat ze een, uh, ook een opleiding moeten voeren, zodat de opleiding moeten uh, volgen, zodat ik niet met een ongeschoolde lichte kooi uh, ligt te vrozen. Dus <lacht> ja, dat moet allemaal, u, u dus allemaal eens... geregeld worden u... en dan krijgt de misdaad ook geen kans. U wilt ook nog een gesprek op niveau voeren, liefst? Ja, precies. Ik vind het helemaal niet erg om me dan naar voren te schuiven als contactman voor al die vrouwen. Niet dat ik daar, daar wat mee wil, maar het oog wil ook wat. Ja, ja, ik snap hem. Stop het er wel, Goedemiddag. Met Ronald maar een Goedemiddag, ja. Ralf, goedemiddag, ja. Ik, eh, sorry dat ik even moet lachen, maar ik hoor leuke dingen. Ja, ja. <laughs> Maar om, ik ben het ook niet eens met de stelling dat Utrecht de gemeente daarvoor moet zorgen. Kijk, ik vind het typisch in een, een, een ZZP-as-functie. Liefst als die vrouwen dat willen, nou zelfstandig. Wat wat wat wat let ze, dat hoef je niet, daar hoeft de gemeente zich niet voor sterk te maken. Hooguit het toezicht dat dat ze alsnog niet. Uh geterroriseerd gaan worden, want dat krijg je natuurlijk wel. Hè. De, als er mensen lucht van gaan krijgen, dan gaan ze dit, dit soort vrouwen worden dan als normmisbruik. Maar ik vind het, voor de rest vind ik het echt een particuliere organisatie die geneeskundige begeleiding uh, zal behoeven. Dus nou, ze doen ze een coöperatie. En dan, ja, wat is er dan op tegen? Maar ja. de gemeente hoeft zich daar toch niet sterk voor te maar maken. Maar ook niet om die coöperatie een beetje in het zadel te helpen of zo? Nee hoor, dat, dat, dat kunnen ze zelf heel goed. En dan moet de gemeente toezien dat dat, dat, dat niet misbruikt gaat worden. Want je krijgt net als min of meer met drugs of eigenlijk ook mee. Dat kun je niet reguleren als gemeente. Dat, dat gaat van geen kant lukken. Dat, dat nee. moet je echt blijven bestrijden. En in dit geval dus ook de prostitutie niet maar wel de mensen die hier misbruik van maken. Ik hoorde er trouwens in, in die reportage straks... ik hoor alleen maar buitenlandse vrouwen. Dat geeft dus eigenlijk al iets aan dat er toch iets, iets raars aan de gang is. We hebben toch genoeg Nederlandse vrouwen die, die dit beroep willen uitoefenen? Dat ik, lijkt me wel. Ik heb geen idee. We gaan dat eens even vragen aan mevrouw De Boer. Misschien dat die het weet. Dan, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, hallo. Ik vind het schandalig. Ik vind dat de gemeente uh, wel degelijk met een oplossing moet komen. De gemeente die gooit gewoon die dames het huis uit. Huppakee, de straat op. Of je er illegaal bent of niet, maakt niks uit de dames die als ZCP er aan de slag wilden... die kregen geen vergunning. Dus uh, daar waren ze ook niet mee akkoord gegaan. Maar de gemeente wil daar gewoon leuke woonboten neerleggen op die plek. Dat is namelijk een hele mooie plek in Utrecht. Ja, prachtig. Ja, en nu gaat het de kosten van die dames... Hup, opzouten, we sluiten het en klaar. Dus u zegt nou, ik eigenlijk. Vind dit, meer dan dit, u zegt eigenlijk is dit de gemeente in de schoot geworpen dat die exploitanten er een ja, potje van ja, maken? Ja, ja, inderdaad. Daar is, daar is gemeente Utrecht toch gelukkig mee. Want die heeft ongetwijfeld al eh, hele leuke wilde plannen met de plekken waar de woonboten nu liggen. Ze hebben namelijk die ruimte gewoon zelf nodig... en kunnen voor heel veel geld verpachten. Ik vind het zo schandalig over de rug van de prostituees... die gewoon hun vak uitoefenen. En die mensenhandel, ja, dat is wel leuk. Er zal incidenteel heus wel iemand zitten die daar gedwongen werkt. Maar ik geloof dat ze over het algemeen helemaal niet gedwongen werken daar. Nee. Die werken daar uit vrije wil. En dan wordt uh, de mensenhandel wordt erbij gehaald. Nou, denk ik, nou, ja, op. ik heb wel dingen gehoord ook. En ik ga het om even dat dat klopt van die rapporten en zo. dat, dat, dat, dat lusten de honden toch ook geen brood van, hoor. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de laatste. Ik, ben het, uh, ik vind de plek, het Zandpad in Utrecht... een van de beste plekken in Nederland voor, dit, voor deze gang van zaken. Als hoereren en prostitutie. En uh, de, de, uh, de mensen hebben geen last... Utrecht is een rustige stad wat dat betreft. De plek is fantastisch. Ik ben het ja. helemaal eens met de mevrouw hiervoor. Oké, okay. uh, dank u wel. We gaan snel terug naar Helene de Boer, fractievoorzitter voor GroenLinks in Utrecht. Nou, laten we maar even beginnen met die mooie plek, daar uh, uh, aan de vechten, hey, in de Utrecht het zandpad. Uh, die mevrouw hiervoor die zegt van ja, uh, de gemeente grijpt dit alleen maar aan om daar straks prachtige woonboten neer te kunnen leggen. Nee, dat is echt niet waar. Uh, het Zandpad is uh, al heel lang uh, een plek voor prostituees. Dat zei eigenlijk de laatste mevrouw ook. Wat dat betreft is het een goede plek, omdat het uh, weinig overlast geeft relatief in de stad... En ook uh, mensen van buiten makkelijk kunnen komen. Dus in die zin uh, is het juist voor raamprostitutie eigenlijk een hele goede plek. Het is ook zeker niet zo dat die uh, boten gesloten worden... omdat de gemeente daar andere plannen mee heeft. De boten worden ook niet door uh, de gemeente zeg maar, uh, verpacht, maar door het waterschap. Want die is eigenaar uh, daarvan die grond. Dus het is echt niet zo dat dit gebeurt... omdat uh, we daar iets anders zouden willen als nee. gemeente. Die meneer uit Amsterdam die wel eens naar de dames gaat. Uh, die zegt, uh, kunt u het openbaar vervoer naar het zandpad wat verbeteren? Want uh, vanuit Amsterdam is het moeilijk bereikt. Ja, nou dat op zich uh, is dat zo. Ik uh, uh, heb wel meer plekken in de stad waar ik het openbaar vervoer graag zou willen verbeteren. Maar uh, ja, daar is een uh, regionale, uh, zeg maar... Uh de bruder, is een regionaal uh, ja. orgaan wat daarover gaat. En daar heb je helaas als Utrechtstad niet uh, maar, al te veel invloed op. Um, even nog naar na een paar bellers, en ik, ik raap dat maar even bij elkaar. Die zeggen toch eigenlijk van, ja, de gemeente moet gewoon de regels vaststellen... en de rest uh, overlaten aan, uh, aan de, de, de exploitanten, de mensen die daarin willen stappen. En de gemeente moet, moet die mensen in ieder geval niet verder uh, op pad helpen... Uh, al is het financieel of op welke manier dan ook. Ja, uh, nou wat heel duidelijk is, is dat een aantal mensen zegt... de gemeente moet uh, regels vaststellen en uh, vervolgens zorgen dat die worden nageleefd... maar niet zelf gaan exploiteren. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. Uh, als het gaat om heeft de gemeente verantwoordelijkheid om te zorgen... dat uh, uh, of een exploitant of uh, uh, vrouwen zelf aan de slag kunnen... ja, dan zeg ik ook over het algemeen niet. Maar juist in dit specifieke geval, omdat nu alle uh, ramen dicht zijn... en er dus uh, geen enkele mogelijkheid meer is... al zou je wat willen in Utrecht om iets te doen vind ik dat je daar als gemeente een extra verantwoordelijkheid in hebt. Duidelijk. Dank dat u meedeed in Stand.nl. Helene Boer, fractievoorzitter voor GroenLinks in de Domstad. Stelling blijft op onze site staan. u mag daarop reageren. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Bijna 900 mensen gestemd, 71% eens, 29% oneens. Hier eindigt Stand.nl, zometeen na twee is het Dit Is De Dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Al ruim een jaar lang niet op televisie, maar straks wel op de radio. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Peter Erde Vries. Ja, ik moet nu zeggen: ex-misdaadverslaggever. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Peter Erde Vries.